Cause the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? If the feeling is it's not a flow and so into it. If the fire burns in your heart, it's not with yours. If you feel in your soul, know the light will true to your breast. So let the beauty Oh yes, I want it baby. Hey, uh, welkom. Nieuwe aflevering van de toestand in de dans. En de microfoon klinkt me echt shit Rij, Ongelooflijk. Nou, ja, is allemaal nieuwigheid. Ah, ik vind het altijd weer een, een feest om in deze gele, bij gele studio uh, te zijn. Hebben jullie van de week uh, uh, Derks op televisie gezien? Die zat ontzettende klamer te maken voor uh, Radio Rijnmond. Die heeft hier ook een radioshow ergens in de ochtend. De man is helemaal verslaafd, verslaafd aan blues. En dat vond ik echt vette actie. Wijnstekens, Marcel. Oh, Wat mijn, heb je? mijn microfoon is ook niet helemaal jood. Ja, we zijn een beetje, we klinken een beetje <clears throat> vreemdig. Alsof we in een grot zitten. Hoor je me nu? Ik hoor je hele tijd, okay, maar geluk. Ja, dat ja, ontkom je niet aan. Hè. Wat heb je deze week te melden? We gaan praten over de Maassilo. Uh, en dan niet over de Maassilo zelf, maar over het feest wat daar zaterdag plaatsvindt. Dat is Bazaar Curieux, het uh, oh. kleine broodje van uh, Motel Mozik. Ja, gaan we met Harry Hameling bellen? Harry Hameling gaan we bellen, Klop. inderdaad. Die is nu aan het opbouwen en uh, die wacht op uh, ons telefoontje. Verder gaan we het hebben over de Rotterdamse techno. Die is er nog steeds. Heerlijk uh, is die er nog steeds. Daarom, dat verdwijnt eigenlijk nooit. En uh, nog heel wat meer, maar daar kom ik dadelijk terug. Ronnie Stuts. Ja, uh, we gaan uh, de partyagenda doornemen in het tweede uur. In het eerste uur hebben we heel veel nieuwe muziek. Leon Brouwer. Gadget nou, geen uh, gadgets deze week. Ik uh, word iedere week uh, word ik gewoon niet serieus genomen door jou. Ik neem je, nou, dus ik, uh, ik, ik ga hier, wacht even. Ik even. heb er gewoon helemaal niks aan gedaan ik deze het, keer. Ik doe het even anders. Ik uh, bied hier uh, publiekelijk mijn excuus aan. Uh, Leon Brouwer, Gadgetman. Ik zou niet zonder het uh, onderdeel kunnen. Nee, maar wat we wel gaan doen, eh, onder andere de gadgets... en we gaan ook bellen met uh, Gijs Vroom van de E-Night. Het uh, evenement uh, van het blad Imer. Oké. Okay. Dat was het. Dat was het. Spannend allemaal. R -r -r Radio Take it Take it Take it Bring it on down.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 Volgens vrienden uh, wijnstekers uh, komt deze sound helemaal terug. In de volksmond uh, noemen ze dit uh, drum en bass. Ik weet het nog niet. Ik vind het wel leuk, maar word altijd een beetje zo, het wordt altijd een beetje drukker, vind ik altijd. Ofzo. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Zo. Dit is een heel uh, rustig plaatje, om ik even zeggen. Ik zat even, even zo heel rustig een beetje inleiden. Het, uh, ik vind dit namelijk het ideale liedje wat je draait in een stadion voor de tegenstander. Zo, dat je een beetje met z'n allen roept. Uh, Stel me zo voor dat de Ajax aanhang zo binnenkomt In de kuip ja. natuurlijk Lampen branden betekent dat de eerste gast van vanavond de aan de telefoon hangt. hangt. Hang je eigenlijk aan de telefoon, Marcel Weinsteckers? Jij hebt daarvoor gestudeerd. Hang je aan de telefoon? Dat kan, maar dan moet je wel een touwtje om je nek doen. De telefoon op oh, de te We, niet hebben. Dan, we ja. hebben iemand aan de telefoon, zeg ik dan bij deze, en dat is niemand minder dan Tim van Boetlekkervee. Klopt dat? Hallo Tim. Hallo daar. Hey hey hey, oude tenniskampioen. Hey. <laughs> Tennis eigenlijk. Oh, nee. nog? Tennis je eigenlijk je? nog wel. Ten zit je nog op tennis? Ja, dat vroeg ik vorige keer ook. Uh, ja, een tijdje geleden. Ik denk zo'n jaartje of uh, vijf geleden alweer dat ik voor het laatste aangesteld. Oké, okay, tennisarm is niet goed voor je DJ carrière. Ja. Master Wijn zegt uh, allemaal ja. vragen over je tenniscarrière. <laughs> Tim, vorig weekend was een belangrijk weekend voor uh, DJ Bootleg. Want uh, jullie jaarlijkse, ja, jaarlijkse, jaarlijkse DJ-contest kwam ten einde. Het spetterende finale. Wat, wat heb je binnen gehad? Is er, loopt er nog genoeg talenten rond in uh, Rotterdam en omsteken? Ja, echt volop. En ik heb het idee dat we nog uh, heel veel talenten niet uh, meegedaan hebben. Dus uh, ja, die, die, die, die vijver is zo groot dat het uh, blijft maar stroom. En vandaar dat uh, de inschrijvingen voor, voor het nieuwe seizoen uh, weer uh, begonnen zijn? Ja, die zijn weer volle gang. En ja, we zitten al op iets van een derde is die alweer getrokken. Ja. Dus het uh, gaat vrij hard. We hebben 9 geplaatst voor heel het jaar. En, uh, 90 plaatsen en die zijn gewoon ja. elk jaar gevuld? Ja, die zijn er helemaal vol. En is het dan zo dat jij uh, in een kantoortje zit, deze pelinage, en dan uh, elke, elke week maar weer die uh, DJ sets gaat moeten uh, beluisteren? Ja, nou, nu doet uh, Frans dit voor stad. Maar uh, ja, we moeten het programma goed luisteren. We hebben toch een uh, goede selectie kunnen maken. Ja. Maar uh, ja, er zitten ook heel veel inzendingen tussen die niet mee kunnen doen. Maar uh, ja, blijkbaar toch nog genoeg die uh, goed genoeg zijn. Ja, één daarvan is DJ uh, Delectric. Dat is eigenlijk ook ja. gewoon de winnaar van de, de editie ja. van vorig uh, seizoen. Dat is afgelopen zaterdag bekend uh, geworden. Uh, raakt zo'n DJ, uh, ja, raak jij daar nog bij in verlegenheid, om het zo maar te zeggen? Als jij zo'n iemand aan het werk ziet? Uh, ik begrijp je niet. Nou, uh, heb jij zoiets van, wow, wat die man allemaal doet daar achter de draaitafels? Dat kan ik niet, met zoveel ervaring. Nee, dat uh, heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik kan natuurlijk wel zien of iemand echt uh, zwaar gedreven en met passie bezig is. Ja. Of dat hij gewoon uh, zijn ding doet en ja, een beetje plaats legt. En ja, een beetje op routine of uit andere overwegingen uh, DJ wil worden. Ja. Dat zie je snel genoeg. Stel ik ben een DJ op zoek naar uh, eeuwige roem. Wat zou je mij uh, aanbevelen? We ga op zoek gaan naar eeuwige roem. <laughs> gewoon uh, muziek draaien die je hartstikke tof vindt. Uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste dus Hoe doen wij je achter staat. En dat geldt ook voor de muziek. Voor de uh, talentvolle DJ's, uh, waar moeten ze hun demo naartoe sturen? Ze dus kunnen sturen naar Bootleg DJ Café. Ja. Maurits zegt 33, 3012j2. Dankjewel Tim. Oké ja, ja, ja, ja. Watching people get it on, singing love songs like Lauren Hill. On TV, like Dr. Phil, Hittin' crunk, doing stunts, walking down the street with my Nikes on, Swingin' that stick like Tiger Wood Volksmond van het programma De Toestand in de Dans noemen we dit een vette plaat. Het is een uh, ontzettende of corzo beukplaat. Daarentegen de volgende plaat is een hele mooie plaat. Dat ik nu al weet. Ik, ik voel het al gewoon aankomen. Hier krijgen we mailtjes over, over deze plaat. Op dans. D -a -n -s, at .nl. Dit is Courtney Titwell. C-O-R-T-N-E-Y T-I-D-W-E-L-L Courtney Titwell. verschrikkelijk mooie plaat. Don't let the stars keep us tangled. Leon Brouwer, het is tijd voor de je gadgets. Ja, het is dus zo ja. ja, Dat ben jij, ja. Um, het is nog lang geen kerst, maar er worden alweer producten de markt op geslingerd. Een zeer moderne kerstbal met een LCD-schermpje erin. Wel heel erg klein, al een anderhalve inch. Kun je dus alle je favoriete kerstplaatjes op, ja, erop slepen, zeg maar, via je computer. Cool. wel erg dure kerstballen als je heel je je kerstboom van 4 uh, meter hoog moet uh, volhangen ermee 35 dollar per stuk maar het is wel eens wat anders uh, eigenlijk heel goedkoop schermpje USB aansluiting ja ja in verhouding wel maar uh, ik okay. zit een hele hele boom volhangen ik bedoel ja, ja. Nou, het is wel weer uh, glas valt altijd kapot en zo dus op zich uh, ja. het is wel investeren in uh, in duurzaamheid nou weer wat uh, iPhone nieuws er is inmiddels een gratis hek te verkrijgen. Die kun je onder andere vinden op bright.nl. Nog even voor alle mensen thuis. Een hack is een? Een hack is een, een gekraakte versie van een bepaald product. In dit geval is er een software ontwikkeld. Zodat je de iPhone, die nu alleen nog maar geschikt is voor bellen in Amerika. Die kun je in, ook in Europa mee bellen. Dus op zich... Ja, goed voor, uh, voor de consumenten die hem al willen hebben, maar niet goed voor uh, Steve Jobs van Apple. Nee. En die heeft, wat ik heb begrepen is, als je een iPhone hebt gekocht als een van de early adapters, krijg je korting. Ja, want uh, Steve uh, is op zich uh, niet de moeilijkste. Hij heeft, uh, vorige week heeft Apple uh, uh, de iPhone 200 dollar gekopen gemaakt. Oh. En uh, alle early adopters en innovators waren daar niet blij mee. Nee. Dus die hadden al een soort iWar uh, gestart. Nu krijg je uh, iedereen die kan aantonen dat hij de iPhone uh, zo voor dat bedrag uh, voor, dus voor die uh, 599 dollar had gekocht. Ja. Die krijgt een tegoedbon van 100 dollar. Nou, ja. Op zich uh, komt die 100 dollar tegemoet. Ja, cool. um, Playstation opent uh, over een uh, kleine maand een game lounge in Amsterdam. De eerste game lounge. Café Extra Gold wordt een maand omgebouwd tot een uh, game lounge. Okay. Dus een, uh, het staat hier uh, geen apathische schietkelder, maar uh, bezoekers kunnen zich uitleven op SingStar en allerlei quizspellen. En uh, hiermee probeert uh, Playstation uh, de strijd aan te gaan met uh, onder andere de Microsoft, uh, Xbox en uh, Nintendo Wii. Ik zie daar ook weer een schone taak om een afkickcentrum daarnaast dan weer te geplaatst krijgen. Ja, denk ik dan. Op zich, ja. Je moet aan een telefoon begrijp ik. ik heb, ja, dat, uh, mijn, mijn laatste onderwerp was inderdaad, het gaat over uh, de e-mers. e, -murs. e -murs heeft vandaag uh, de e-mers ID uh, gehad. Een, uh, een ge e Imers is, e is het, uh, het tijdschrift over allerlei innovatie uh, okay. uh, op uh, technologisch gebied. Ja. Internet en uh, an allerlei andere technologieën. En we hebben vroem aan de telefoon hangen. <lacht> ja, jullie ja. kennen elkaar hè. <lacht> From way back. Gijs Vroom, jij hangt aan de telefoon, want jij hebt ja. iets te maken met e -mers. Ja, ik ben de uitgever van e -mers. Ja. En uh, ook van ID, wat we vandaag hebben gehouden in Rotterdam. In drie zinnen. Wat is e-murs? e, -mers? e -mers in drie zinnen, in drie woorden. Internet, technologie, marketing. Punt. Uh, dus eigenlijk, wat je net zei was een prima introductie. e gaat over uh, ja, innovatie op internetgebied, marketinggebied en businessgebied. En jullie hebben op dit moment een, een, een beurs, heb ik begrepen. Een, in ieder geval een samenkoming in de Van Nelle fabriek. Ja, het is, het is meer een evenement. Hè. Er, er zitten wel beursdingen in. Dus er staan allerlei bedrijven. Uh, interactive bureaus en in dergelijke die dingen laten zien. Maar het is vooral ook een heel groot congres. Met allerlei Amerikaanse en Engelse. En uh, andere sprekers uit Nederland en Europa. Um, en uh, Een soort netwerkevenement. Er dus zijn heel veel uh, mensen uit de internetindustrie die daar uh, elkaar uh, spreken. Oké. Okay. En, en, en even, even voor onze be beleving. Um, neem ons even mee op, een, uh, op een, uh, een trip, even een dagje in de Van Helle fabriek. We, we komen binnen en dan? Ik kom binnen um, en dan heb je eerst uh, een keynote van Google... die over uh, iGoogle praat. Dus hun uh, idee dat Google naar de, een soort desktop moet worden. Ja. Dus uh, met Windows moet concurreren. Daarna uh, Yahoo, die vertelt over een nieuwe strategie waar ze mee bezig zijn. En dan allerlei sessies... Uh, wat, dus het publiek wat eerst in de zaal gezeten is patten aan elkaar en komt in allerlei uh, subzalen. En we hebben bijvoorbeeld een jongen gehad van IB, uh, die noemt zichzelf Disrupted Innovator. Dat staat op zijn kaartje. Disrupted heeft, Innovator? Disrupted Innovator. En die heeft als taak om de directie constant spiegel voor te houden. van hier gaat het heen en dit moet je doen om er te komen. Oké. Okay. Um, en die heeft verteld waar ze met IB mee bezig zijn en dergelijke. En zo gaan we, we hebben heel veel van dat soort uh, sprekers gehad. Gijs, um, en nu hoor ik al wat geluid op de achtergrond. Volgens mij ben jij ook nu uh, in de Talia Lounge, klopt dat? Nee, ik zat er buiten, ja. <laughs> Want jullie uh, na deze dag uh, gaan jullie uh, voor het eerst uh, organiseren jullie Immers uh, e E-Night. Ja. Wa waarom uh, na deze, deze dag? waar Ik ben zelf eens kijken en dan zie ik toch wel heel veel mensen in, uh, in pakken en uh, ik was geloof ik het enige op mijn sandalen. Um, en mijn spijkerbroekje. Maar um, waarom dan een e-night een, een e met, met best wel uh, een programmering met Erik I, Malouz Nova, Baggy Begovic. Um, voor een heel ander publiek eigenlijk. Waarom, uh, wat is het idee daarachter? Nou, het idee is inderdaad voor uh, managers en voor mensen die uh, ja, hiermee bezig zijn voor het uh, voor bedrijf. Voor hun werk. Maar de industrie zelf. En vooral de jongere mensen willen we uh, gewoon een gaat feest hebben aan het eind. En ook vooral voor onszelf om uh, nou, na een geslagen dag uh, te kunnen dansen. Ja, maar je verwacht dus eigenlijk ook uh, een nieuw, nieuw publiek. Ja, wat je ziet, wat we vorig jaar ook gehad in uh, de Vanellen zelf, en nu gaan we dus naar een club. Uh, dat er een heel ander publiek komt. Dus de mensen die werken voor. Uh, de internetbedrijven, maar die jonger zijn en eigenlijk ja uh, meer bijvoorbeeld in marketingfuncties zitten of wat dan ook, die komen daar. Oké. Okay. Beetje de snelle gasten. snellere gasten. Ja. ja. Oké, okay, nou uh, we komen. Het begint om, het is al begonnen geloof ik, negen uur begonnen? Ja, het is nou, het is voor half tien uh, begonnen. Ja. Dus vijf minuutjes. En ja, het loopt heel snel vol en uh, we gaan uh, lekker door. Oké, okay, we komen zo even kijken. En hoe uh, is trouwens, uh, je hebt zelf ook, ook platen gemaakt. Uh, ga je zelf ook nog draaien? Nee. is voor niemand leuk hè Gijs, dat jij gaat draaien. Ja, ik krijg helemaal van die hele oude muziek. Gijs Vroom van E-Mers, hartstikke bedankt dat je even een de uitzending wilde komen. En tot uh, vanavond. Graag gedaan. En wij vanavond. drinken trouwens champagne. Even dat je dat uh, weet. gaan we doen. Dankjewel. Okay. Hoi hoi. Back, depending on what card you can pay for the G's. Look at these brand new X5 with keys Look at these Mercedes-Benz with TV. Look at these both Astros, TT's. And if you could one yeah, we can get these. Best sellers with puntos. Don't be laughing when I say puntos. Applied the whole of Wolfersdorf with puntos. To a cheap and cute and everyone could afford it. Like, I had to pack it all in, obviously, cause of the moves But like, one time I got chased by helicopters. Police, police dogs. Like I got away though, but but I listen to what happened though, look, look, so I'm in my pond, oh, yeah, and I see the boy them in the rear view and I'm thinking shit, what am I gonna do? This car slow, on so 1.2, so I jumped out but I'm still moving, somewhere random in Chingford. Back then, yeah, I was a little Linford, but not ugly as Linford. Anyways, I'm running, heart is pumping fast. budum, budum, budum, budum. getting tired, they're catching my ass. budum, budum, boodum. Then I saw a back garden ball, I swear no lads about 20 foot tall. Jumped over, I thought all was cool. That's when I heard the helicopter.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 Wat have I done? Wat have I done? Ik heb helemaal niks gedaan, maar wat ik wel hebben gedaan is we hebben iemand van Club V aan de telefoon. Klopt dat? Hallo, hallo, hallo. Ja, dat klopt. Het moet niet veel gekker worden. Club V, volgens mij zijn jullie binnenkort jarig. Uh, klopt ook nog eens een keer. Oh jongen, wij hebben hier zo goed onze shit voor elkaar. <laughs> ja. Stel je even ik voor word, dan ja. uh, de luisteraar. Uh, ik ben Dennis, ik uh, draai sinds de opening uh, alle zaterdagen in Club V. Ben jij van uh, Het Candy dan? Uh, nou, ik ben niet van Headcandy, maar ik draai wel op de Headcandy-avond. Ja. Oké. Okay. Ja, dat ja. klopt. En uh, Dennis is hoe oud? Oh jee, ik ga je nu al gelijk zulke vragen stellen. Ja, hey, we gaan even... Kijk, je bent je, je ben dan weliswaar niet zelf jaren, maar je bent medeverantwoordelijk voor het gigasucces van Club 4. Dus ik bedoel, hè, me, dit is jouw moment of fame. Pak het. Oké. Okay. <laughs> uh, nou, laten we het houden dat ik tussen de 25 en de 30 ben. 27. Wel ja. Oké. Okay. Eén um, jaar, vertel even. Ja. Gelijk even, cut to de Chase, wat het was het dieptepunt van Club 3 het afgelopen jaar? Het dieptepunt? Ja. Nou, daar moet ik echt heel erg over nadenken, want ik heb hem nog niet gezien eigenlijk. Goed, kom ik zo terug. Wat was het hoogtepunt? Het hoogtepunt is dat we tot nu toe ieder weekend onwijs leuke avond hebben gehad. Uh, ik denk een heel leuk, uh, heel leuk concept voor iedere dag, donderdag, tijdig en zaterdag. Ja. En uh, ja, dat het was een heel succesvol jaar is geweest. Waarom lukt het Club V wel wat het Club Jackies niet lukte? Um, ik denk dat uh, Club V voor een net wat breder publiek uh, uh, toegankelijk is. Uh, waardoor je uh, ja, die mensen net wel over met de streep kon trekken naar de locaties gaan. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat er toch wel een bepaalde behoefte in Rotterdam was. En die uh, Club V heel goed heeft opgevuld. En wat was die behoefte? Die behoefte was sowieso een, een, een wat intiemere club... Met een, met een goede programmering. Ja. En dat is gelukt? En dat is uh, absoluut gelukt, ja. Ik heb me uh, laten influisteren dat jullie op een maandagavond soms stampvol zitten. Ja. Wat is het verhaal daarachter? Dat is niet normaal. Dat is iets wat, wat begonnen als, uh, als een horecaavond. Is eigenlijk nog steeds een horecaavond. Dus echt voor de mensen die in de horeca werken... Die, uh, die we op maandag een leuke avond uh, willen bezorgen. Uh, dat is inderdaad zo uit de klauw gelopen dat daar uh, de laatste keer... Uh, nog 200 man voor de deur stonden terwijl we uitverkocht waren. Op maandag? Op maandagavond en die staan er om vier uur nog. Maar die zijn dus allemaal compleet doorgesnoven van de zondagavond en dan staan ze nog voor de deur. Of is het gewoon echt een hele andere doelgroep? Dat durf ik je niet te zeggen wat ze allemaal gedaan hebben, maar <laughs> Zo ik, ik weet eerlijk. dat er in ieder geval heel veel <laughs> mensen binnen staan. <laughs> Oké. <Okay. hij> uh, nog even terug naar die eerste vraag, waar je natuurlijk niet onderuit gekomen was. Dat was dan het dieptepunt van afgelopen jaar. Het dieptepunt? Ja. Ja, ik vind het toch een hele lastige, weet je dat? Als we jou nou volgende week terugbellen, dan besta je namelijk een jaar en een week. Weet je dan een dieptepunt? <laughs> ja, misschien is het af, dit komend weekend al een enorm dieptepunt. <laughs> die dan hadden we mooi kunnen bellen. Dan komen wij langs. <laughs> Dat zou echt een dieptepunt zijn. <laughs> ja. um, wat, wat, wat krijgen we komend jaar allemaal van jullie voor onze kiezen geserveerd? Meer nou, Candy, het Candy, meer uh, DJ Dennis? We de avonden natuurlijk gewoon doorlopen zoals we nu zijn. Ja. Dat gaat prima. Dus op donderdag de franchise avonden, president. De wat? Uh, de vrijdag meer urban georiënteerd. En de zaterdagen de het candy avond en de hard avonden. En draai je echt op al die avonden? Nee, nee, de donderdag en de vrijdag niet. Oké. Okay. Dat zijn. Uh, donderdag is net wat meer uh, uh, toegankelijk, zeg maar, qua muziek. Uh, vrijdag is uh, meer urban gericht. Dus echt alles, dan kun je echt van alles verwachten. En zaterdag is meer de, de house avond. Oké. Okay. Um... En krijgen we nog echt een feestje dat je in een jaar bestaat? Of is dat niet? We krijgen een behoorlijk feestje dit weekend, ja. Die club zijn, is toch van, van, uh, drie van Frank? Dagen met uh, enorme programmering. Ja, die, die club is toch van Frank? Ja, dat klopt. Dus er komt er gewoon een knalfeest? Is toch er komt een knalfeest. Ja. Ik weet niet of je hoogte bent van de, van de programmering voor dit weekend. Nee, daar bellen we jou natuurlijk voor. Ik bedoel, wie kan me nou, dat beter vertellen dan Dennis? Stellen. Nou, kom maar op. Ik zet ik even de muziek uit. Even alle... De gehele Radio vloer is voor DJ Dennis van Club V. What's up? <laughs> Vanavond, donderdag. daar beginnen we. Ja. Met de DJ's Benny Rodriguez, Leroy Stels Mark Benjamin en Chris Rocks. Ja. Geen onaardige lijnen, lijkt mij, voor een donderdagavond. Ik zeg niks. Uh, voor de vrijdag hebben wij Real El Canario... Ewan, de Flexicon, Willem Shakespeare, Joshua Walter, Jeroen Cortello en Jussel. Oké. Okay. En voor de zaterdag hebben wij David Wagenmaker, Johnny de Mol, Lorenzo, Frederik Abbas, Stef Rolik, Def en uh, mezelf. Op zaterdag. En zondag? Zaterdag. is het feest afgelopen, dan ligt gewoon iedereen. Zondag is mee. het feest afgelopen. Ja. Feest af, okay. Misschien wel leuk om erbij te vermelden dat mensen voor drie dagen een paspoort paspartout kunnen kopen. Kost dat? 17,5 euro. Veel plezier Dennis, het weekend. En bedankt dat jij even wilde komen uitleggen wat Club 4 nu precies is. En waarom dat jullie over een jaar nog wel bestaan. Oké, okay, graag bye. bye. Hoi. Hoi. Again, back is the incredible, rhyme animal, the uncannibal, D. Public enemy number one, five four, set three. And I got numb, can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X spun. Now they got me in the cell, cause my records, they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what they can say to you. What you all to do is follow, for now, how all the people say, make a miracle, D! I'm the miracle, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Even publiek met de billen bloot. Dat doe ik niet graag. Behalve als het voor een peloton een hele mooie vrouw is. Marcel wijnzekers, Meestal zeiken we hier... Nou, nee, niet we. Maar ik zeik je meestal af. Maar dit is echt een hele mooie plaat. En je mag je zelf afkondigen. Heb je zelf afgedwongen. Kom maar. hier is dit? Dit is Cobblestone Jazz. Dat zijn uh, vier Canadezen die uh, vooral improviseren op het podium. Uh, uh, beats. Uh, saxofoons. Gitaren. Kunnen we ze binnenkort even zien? Um, ik ga een, uh, Ted Langbach vragen of hij ze in het nieuwe Maaitaan wil neerzetten. Okay. Wat gaan we twee uur doen? We gaan praten met Harry Hamelink. We gaan het hebben over uh, Roog en DJ Greg, die echt een ruil hebben uh, veroorzaakt in de dancewereld door te zeggen in een interview met DJ Broadcast wat ze van Urban DJs vinden. Ik okay. ga niet zeggen wat. Oké. Okay. We gaan stuts? Ja, Twee uur de partyagenda en uh, we gaan het hebben over de Haagse strandtenten die langer door willen gaan. Door willen gaan als in de avond of langer willen blijven staan? Uh, ze willen nog uh, doorgaan tot met eind oktober. Kijk, dat schieten op. Maar dat mag niet. Oké. Okay. Leon Brouwer. We bellen met Jasper Huizendaal. Die zijn uh, muziek ineens hoorde in een plaatje van Yves La Roque. Oeh. Uh, we bellen met Harmon het Loo. Die uh, staat op dit moment in Of Corso met een klassiek stuk. Okay. Dat gaat hij ja. ons allemaal vertellen. Fantastisch. Uh, we gaan twee tweede uur ook Ted Langebach bellen. En uh, Ik heb... mag even het eerste uur weggooien. Hoor je bijna niet hè? En het tweede uur gaan we het lange mag bellen. Dat is alles wat ik nog moet doen.